Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360, meldt een Spaans onderzoeksinstituut. In buurland Portugal zijn ruim 200 mensen overleden door de hitte. In beide landen woeden bosbranden en die zijn door de hitte en de droogte lastig te bestrijden. Waar het vuur wel is geblust, heerst de vrees dat het toch weer kan oplaaien. De temperatuur blijft hoog, regen is nog niet in zicht en de wind waait hard. Het genootschap van hoofdredacteuren vindt het onjuist... dat verslaggevers van het AD niet meer bij het Marengo-proces mogen zijn. Eind juni zond het AD per ongeluk een deel van de rechtszaak uit op zijn website. De straf is opgelegd door de rechtbank Amsterdam. Het genootschap spreekt van een niet te aanvaarde aantasting van de journalistiek. In de Indonesische provincie Papua hebben militanten zeker negen mensen doodgeschoten. De politie spreekt van een slachting door een terreurgroep. Achter de aanslag zit volgens de Indonesische autoriteiten... een groepering ...die strijdt voor onafhankelijkheid van Papua. De politie is op zoek naar de inzittende van een auto... ...die vanochtend bij Eindhoven tegen een paal botste. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar er zat niemand meer in het wrak. Volgens getuigen stapten de inzittende in een andere auto... ...en zijn ze nog altijd zoek. Robert Lewandowski vertrekt bij Bayern München en gaat naar FC Barcelona. De Catalaanse club aaste al een tijd op de Poolse spits... maar een akkoord over de transfersom liet op zich wachten. Bayern München meldt nu dat ze eruit zijn. Naar verluid gaat het om een bedrag van 45 miljoen euro... dat door bonussen nog iets kan oplopen. Lewandowski speelde acht seizoenen voor Bayern. De club werd met hem elk jaar landskampioen... en won daarnaast onder meer drie bekers, vijf supercups en de Champions League. Het weer, zonnig en droog en 19 tot 24 graden. Het wordt een frisse nacht, minimumtemperatuur rond een graad of 6. Morgen veel zon en 22 tot 28 graden. Na het weekend tropisch warm. Dinsdag kan het lokaal 40 graden worden. Vanaf woensdag wordt het minder heet. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Geloven dat ik haar op niet zie Al die zole nachten zijn in mijn gedachten Sinds dat ik haar toch weer verliefd Komen onze harten ooit weer bij elkaar Of verbeeld ik het me maar ik Wil niet langer wachten We're yeah. yeah. Dat ik haar toch weer verlief Komen onze harten ooit weer bij elkaar of verbeeld ik heb me maar Wil niet langer wachten lief Ik kom weer terug Want wij horen bij elkaar De oezel vloeide rijk Maar zag ook een traar Twee weken bij elkaar Welkom bij het tweede uur van Entertainer View. Mijn naam is Fred Heijen en als je zit eten, eet smakelijk. En of een hapje of een drankje, dat kan ook natuurlijk met dit uh, mooie weer. En Misschien zit je wel erg, uh, ergens uh, uh, lekker langs het strand of uh, ja, langs een meertje of weet ik waar. Het maakt niet uit als je, als je er maar plezier in hebt. Hé, hey, keer deze nog. Ja, ja, daar komt hij. Moet je heel even wachten, ja. Ja, misschien... Uh, ja, ja, één, twee... Hé, je hoort hem. Je kent hem nog. Deze zomerit van destijds. Naomi. Ja, Omi. Niet Naomi. Omi. En cheerlieden.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 in deze ja, zomerse hit van destijds met cheerleader ZFM Zandvoort 106.9 Als je dat maar even weet Danny braaf En straks heb je spijt Nou dan moet je het nooit doen dan heb je ook gespijt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 NDB plus 6a. Zo, ja. En we gaan een verzoekje draaien. Ja, en dat is afkomstig van Miranda Rotterdam en die wilde een plaatje haren voor haar broer. Nou, dat ben ik dus. En uh, ja, jij wilde horen, jij bent mijn broer. Nou, hier is hij dan, Wesley.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 ik zou niet weten hoe ik zonder jou moet leven, want ik ben zo graag, zo graag bij jou. Ik zal de vriendschap blijven delen voor de rest van heel ons leven, want ik, ik hoor bij jou. Want jij staat altijd voor me klaar.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 Wesley was dat en uh, jij bent mijn broer aangevraagd door Miranda Rotterdam. Speciaal uh, voor mij. Hé, hey, we gaan, dankjewel ervoor, we gaan uh, eventjes naar uh, Dave Dekker. En hij uh, bedoelde, zij is mooi. En we gaan natuurlijk eventjes uh, bellen met uh, Wesley. En uh, ja, ik zou zeggen tot zo. Wesley van Doesburg dus, zometeen in de uitzending.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 Ja, Dave Dekker was dat. En zij is mooi. We gaan uh, lekker zo'n plaatje draaien. Tree to Tango. En dat allemaal van uh, Pitbull. En dat allemaal hier uh, bij Entertainer View. Tot de klok is voor 7 uur. Dus blijf er lekker bij. We proberen west nu nog te bereiken. Maar uh, ja, lastig. Drop it low Tap like a bongo Ladies, I am your gentleman I opened up the doors, now go ahead and come in I got that Vole 305 the lab. I'm in that Isle 305 305 the lab. So many options, so little time A little bit of Erica with extra on the side More and more for me, more and more for them Switch it up and then switch it back again Mmm, c c c cest la vie Round and round and round and round we go One, two, three, We four, have a love fest. nine, six, seven, eight, nine, ten, nine, ten, nine, ten, nine, ten, nine, ten, nine, ten, nine, ten, like a nine, is notorious, it ain't gotta be serious, no time for mysterious, how about we all get delirious, si hey, ma amida, tu y tu amiguita, one ratio, one ratio, one ratio, two round and round and round and round we go, she we gon' have a like a bongo, I like them and they like me, you take One equals three makes sense to me. <laughs> Ooh, we'll sure. Oh, round and round and round and round we go. Round and round and round and round we go. Yeah. I like her, she likes her. We go and have a love fest. One, two, face, my nice, each one. Let's get down to business. It takes three to tango. It takes three to tango. We gonna have a little It takes three to tango. Let's get down to business. It takes three to tango. It takes three to tango. Pitbull en Treasure Tango... hier bij Entertainer for You. En uh, we gaan nog een verzoekplaatje draaien. Dat is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk en ja fijn dat je weer luistert. En jij wilde een plaatje horen... van uh, Frank van Etten. Nou, laat ik die nou net hebben. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Jeroen, jij wilde horen... een huisje op wielen. Ja...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 En Dag en nacht, ja dat zit me in mijn bloed. En een klokje op een bannerzet, op een spijkerbroek, Overal ben ik en overal voel ik me thuis. Wat, wat ik geld kan? Vinden. wordt aangevraagd door Angela. En jij wilde horen een nummer van Jungle Wagner En laat me nu alleen. Dankeschön. Onfielersnipsel. Ja. Onfielersnipsel, zo is het. Ah, nog even bijblijven hoor. Het is pas half zeven, bijna. Mijn gevoel dat zegt met al tijd dat jij iets stiekem doet en jij niet eerlijk bent.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 Computers. Maar goed, uh, we gaan naar uh, Ja-man. We gaan gewoon naar Ja-man. Ja, en uh, als jij een reden zoekt, nou, dan heb je hem gevonden hoor. En tot ene een jou. Mijn naam is Frit Heij. Goedenavond. Je zegt ik ben gevoelloos. Gewoon ineens, zomaar uit het niet.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 Jou. Al zou je mij misschien daarom gaan haten Ik hou die hand nooit meer boven jou Ik kijk de wel nog wel dat mee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 als jij een reden zoekt om mij te belaten, geef ik die reden. Ja man, ja man, ja man. Hé, we gaan zo verder met de verzoekjes. Maar eerst is nog even deze. deze nog. Still in love with you Blue skies above The towering mountain high Is to prove my love Of this love have I But let me, oh, oh, let me tell you, baby Still in love with you Ah, geweldige plaat hè? Freddie Fender was dit uh, uit de oude doos natuurlijk. Uh, ja, ja, ja, heerlijk. Hey, um, ik ga een verzoekje draaien. Uh, die wordt aangebracht uh, vanuit Rotterdam. En uh, je die vraag normaal? voor iedereen. is zit te luisteren. Nou, hier is de Johannes. En geef die eraan maar aan mij. Ja, ja, ja, ja, ja. Lekker hoor. Lekkere muziek hier uh, bij uh, ZFM. Vanaf de tolweg hierna.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 maar jij bent niet eenzaam Ik laat Ja, Rotterdam, en dat allemaal. Uh, ja, voor iedereen die zit te luisteren. En ik zat zo te denken: ik, ik denk, ja, wat, wat kunnen we nou eens een keertje gaan doen? Ik, ik zat eraan te denken om gewoon uh, iedere zaterdag een, een, een, een lekker nummer uit te kiezen. Ja, uit, uh, uit de piratentijd eigenlijk. Ja, gewoon één nummertje. En uh, het eerste wat uh, mij als een, een tornado uh, door de lucht ging, uh, uh, ja, dat was deze. Ja. Ja, heerlijk hoor. Mario Matti en Liberty. Wat is het weer gezellig, hè? Fred hij. Heerlijk, ja, voortaan dus een, een, een nieuwe rubriek eigenlijk. He? Oeh, dat is lekker. Wat? Wat? Ja, ik weet het allemaal niet. Hey, uh, ja, nieuwe rubriek dus. Uh, uh, we gaan gewoon uh, iedere zaterdag eigenlijk, uh, uh, ja, een nummer draaien. Uit de tijd van de Piratenzenders. Oeh, dat is lekker. Ja, dat zei ik al. Hé, hey, we gaan een uh, verzoekje draaien. Dat is afkomstig van uh, Michel, die, uh, die vraagt een uh, plaatje aan uh, Cory Konings. En uh, ja, ik heb genomen druk je live. Tegen dat van mij. Ja, niet tegen dat van mij, hè, Michel. Want uh, ja, dat lichaam dat ken ik niet. Uh, dat ken ik niet tegenop. <laughs> Ja, ja. Sorry Michel ja, dat het de verkeerde was. Maar ja, ik, eh, ik kon het eventjes niet, eh, 1, 2, 3, eh, eh, lezen. Hé, hey, um, Corrie Konings dus. En druk je lijf tegen dat van mij. Leven, ja, we hebben een jarige. Zal ze leven, zal Bij deze van harte gefeliciteerd leven, met eh, je moeder dus, Diana. jij ja, wilde een plaatje horen speciaal voor haar. Leven, leven, Ik heb genomen, leven, André Hazes in bloed, en tranen. In de, gloria, in, de piep in de piep.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 Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag, geproefd van het leven.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 Ja, De tijd schiet alweer op. We gaan al uh, richting uh, 7 uur. Zo snel gaat dat. En deze is voor jou. Ja, zo is dat. Mikorazon Mario Eddy. En verdeeld het tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is voor even goede avond. Ja, helaas uh, alweer de laatste uitzending. Uh, voor de, ja, voor de deze maand eigenlijk. Ja. Like a river hier bij ZFM Entertainer view. We hebben er nog één te gaan. Ja, en dat is deze. En dit is de nieuwe Abelard Holy Green en Latino Way.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 Ja, nog een minuut te gaan voor het nieuws van 7 uur. Dit, was de, de, dit is de nieuwe alarmschrijf hier bij Entertainment View. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en ik wens u alvast een heel goed weekend. En ja, de komende weken ook natuurlijk. Ik ben eventjes drie weken vrij. De 20e augustus ben ik weer terug bij u. met een locatie of uitzending. Of uh, uitzending op locatie, zo moet ik het zeggen. En dat allemaal vanuit Heemstede. Vanuit de stichting. Ik zou zeggen, tot 20 augustus. Tot dan. En natuurlijk, uh, ja, lekker de non-stop van Entertainer View. Gewoon lekker blijven luisteren. En natuurlijk ook naar uh, Albert Jan en Rob Harms. Met Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, tot dan. Groetjes en uh, genieten van het mooie weer. En uh, als je op vakantie gaat, een fijne vakantie. Tot dan. Bye.